Ja. Al, salatu was salam ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maar بعد, we gaan inshallah verder met de uh, les van de Sera en we hebben de vorige keer gezien dat Abu Jahl gewoon was om telkens als hij vernam dat iemand het geloof van Mohammed alayhi wasalam, was binnengetreden dat hij diegene de oorlog verklaarde en we hebben gezegd ...als het ging om een rijke persoon... ...dan maakten zij onderling de afspraak... ...om geen zaken meer te doen met diegene... ...om geen handel meer te drijven met diegene. En als het een zwakke persoon betrof... ...dan werd diegene geslagen... ...en mishandeld en gefolterd. Ibn Ishaq overlevert... ...en jullie weten wie Ibn Ishaq is... ...Ibn Ishaq is een van de bekendste... ...islamitische... De schietschrijvers die zich ook heeft toegespitst op het verzamelen van de overleveringen omtrent het leven van de profeet vrede zij met hem hij overlevert dat Ibn Abbas de vraag werd voorgelegd of de metgezellen van de profeet vrede zij met hem zo extreem door de veelgoden aanbidders werden gemarteld dat het voor hun toegestaan was om hun geloof uit dwang te verlaten. Hij antwoordde Ibn Abbas radiallahu anhu en die heeft het allemaal kunnen aanschouwen Hij was weliswaar jong van leeftijd, maar hij heeft het wel allemaal kunnen zien gebeuren in Mekka. Dus hij antwoordde ja zeker zei hij. Ja zeker. Bij Allah iemand van hen werd zodanig geslagen en uitgehongerd. Dat hij niet eens meer in staat was om te zitten. Hij was niet meer in staat. Hij kon de kracht niet meer opbrengen om gewoon te zitten. En zich gedwongen voelde, zij voelden zich gedwongen om de veel goden aanbidders hun zin te geven. Hij gaf ze hun zin. Ze zeiden tegen hem. Zijn Allat al uzza. Alaad al, al uzza zijn twee afgoden die door Korees werden aanbeden. Er werd tegen zo'n persoon gezegd, zijn Allah al-Uzza, jouw goden buiten Allah. Die vraag werd aan hem voorgelegd. Natuurlijk, een moslim zou het in alle tijden ontkennen. Want hij heeft maar één god en dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Maar deze persoon die werd zodanig gemarteld en zodanig uitgehongerd en zo hard aangepakt dat hij niets anders kon zeggen dan ja hij zei ja ze zijn mijn goden vervolgens zegt Ibn Abbas werd er naar een klein insect op de grond gewezen en gezegd is dit jouw god buiten Allah kijk eigenlijk hoe ver deze bespotting van Korees niet gaat. Er werd tegen hem gezegd. Zelfs als een insect langskwam. Werd er tegen hem gezegd. Is dat jouw God buiten Allah? Waarna hij weer zei ja. Hij zei ja. En natuurlijk als gevolg van de verschrikkelijke foltering. Die hij moest meemaken. Dus deze mensen hebben heel wat moeten doorstaan. Ongelooflijk. En daarom zeg ik tegen ieder... Van jullie. Dat het niet meer. Dan normaal is. Om van tijd tot tijd. Deze mensen. Te bedanken voor hetgene. Wat zij voor ons hebben gedaan. En Allah te vragen. Om hen rijkelijk te belonen. En hoe kunnen wij hen het beste bedanken. Deze metgezellen. Door in hun voetsporen te treden. Deze mensen hebben alles opgegeven. En ze weigerden. Ze weigerden zelfs Kelly met de koffer uit te spreken. En het is hun gegeven. Ze mogen. Als je zodanig wordt gemarteld. En gefolterd. Als je dreigt dood te gaan. Dan is het jouw gegeven. Om Kelly met de koffer. Om het woord van ongeloof uit te spreken. Ammar ibn Yasir Radiyallahu anhu. Hoe heeft het gedaan? Maar hem treft geen blaam. Zoals Allah zegt in de Koran. Het doet er niet toe. Het belangrijkste. Is dat jouw hart overloopt van iman. Van geloof. Maar je moet wel daartoe gedwongen worden. En niet zomaar. Je wordt zodanig gefolterd zoals ik net zei. En toch zijn er een aantal die hebben geweigerd. Wat ze denken van Bilal radiallahu. anhu. Bilal radiallahu anhu. Onvoorstelbaar wat hij moest doorstaan. Hij doorstond alles. Korees kon hem niks meer maken. En daarom toen het tijd werd voor een aantal om te emigreren naar al habasha En daar komen we later op terug. Ze gingen weg uit vrees dat zij gemarteld en gefolterd zouden worden. In zoverre dat zij zich gedwongen voelen om het geloof te verlaten. Maar Bilal radiyallahu anhu geen nergens heen. Want Korees kon hem niks meer maken. Het ergste wat zij konden doen, hebben ze Bilal al aangedaan. Dus Bilal bleef in Mekka diallahuan. Dus soms werd het hen te veel. En vende zij zich tot de profeet Sallallahu alayhi wasallam. Voor enige verlichting. Want hij was natuurlijk hun, hun licht. Hij was hun redding. Hij was hun verlossing. Ik zeg altijd als men. Erbarmelijke tijden moet doorstaan als je het lastig heeft, als je het moeilijk heeft. Het is veel gemakkelijker om de erbarmelijke tijden te doorstaan als groep, als verzameling mensen. Dan wanneer je alleen bent, het is veel lastiger. Dus ze hadden de profeet om er naar terug te gaan. Ze hadden de profeet als leider. Ze hadden de profeet als leraar. Wat zij doormaakte, maakte de profeet ook mee. Zij werden geslagen, hij werd ook geslagen. Zij werden bespuugd, hij werd ook bespuugd. Zij werden uitgescholden, hij werd ook uitgescholden. Hij was hun voorbeeld. En zo dient een leider te zijn. Een leider moet iemand zijn die de pijn van de mensen ook voelt. Iemand die alles wat de mensen meemaken, zijn onderdanen meemaken, moet hij ook meemaken. Dus soms werd het hen te veel. En zij wenden zich tot de profeet vrede zij met hem voor enige verlichting. Waarna de profeet wasallam, hen verhalen vertelde. die hun pijn enigszins verlichten. en hun moed groter maakten. Verhalen van mensen die ons zijn voorgegaan. Neem als voorbeeld de profeten. Wat te denken van Moes a.w. Wat hij niet heeft meegemaakt. Hij moest het opnemen tegen Firaun. En kijk naar de moed van Moes Want hij was in eerste instantie, zoals jullie allen weten, weggelopen voor Firaun. Hij had per ongeluk iemand doodgeslagen. En hij liep weg. En het laatste wat je wil. Is dat je teruggaat naar Firaun. En Allah subhanahu wa ta'ala draagt hem op. Om terug te gaan naar Firaun. Nee niet om zijn excuses aan te bieden. Nee. Om hem uit te nodigen. Naar het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. En daar heb je moed voor nodig. En ik heb een keer. Tijdens de preek aangehaald Dat toen hij. Op de vlucht was geslagen. Samen met de kinderen van Israël. En hij achterna werd gezeten door Fir'aun. En bijna gepakt werd door Fir'aun. En zijn leger. En hij voor de zee kwam te staan. En iedereen de hoop opgaf. Iedereen dacht van we zijn verloren. We zijn vernietigd. Toen zei Musa alayhi salam. Nee absoluut niet. Want ik heb mijn heer bij mij. En hij zal me leiden. En hoe beste mensen. De zee ging uiteen voor hem. Dat vecht natuurlijk overtuigingskracht. Velen van ons die zeggen weliswaar, ik geloof in Allah. Ik stel mijn vertrouwen in Allah. Maar er hoeft heel weinig te gebeuren. En hij keert het geloof terug toe. Waar is die overtuigingskracht? Musa staat voor de zee. De vijand staat achter hem. En hij gelooft nog steeds in zijn Heer. Ja dan, dan gebeuren er wonderen. Dan schiet Allah subhanahu wa ta'ala jou te hulp. ibn al arat overlevert. Het volgende. Hij zei: "Wij kwamen bij de boodschapper van Allah. Vrede zij met hem. Wij kwamen bij de boodschapper van Allah aan die in de schaduw van de Ka'aba lag op zijn mantel. De profeet was heel vaak te vinden nabij de Ka'aba, nabij het heilige huis, het huis van zijn Heer. Wij vroegen: "O boodschapper van Allah, roept Allah de verheven voor ons aan?" En vraag hem ons te doen overwinnen, Te prevaleren, zoals ze het ook wel noemen. Wij winnen, winnen. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze zaak te bewerkstelligen. Hij, dus Gabbab, radiallahu anhu, vertelde over de profeet, vrede zij met hem, zijn kleur verschoot. Of veranderde, kleur van zijn gezicht. Veranderde uit boosheid. Hij was boos geworden. En hij zei: Voor degenen die er voor jullie waren, werd werkelijk een kuil gegraven. Werd werkelijk een gat in de grond gegraven. En kwam men aan met een zaag. Deze zou op zijn hoofd geplaatst worden. Moet je je voorstellen: op zijn hoofd. Waarna hij door midden zou worden gezaagd. Levend, werd hij gewoon door midden gezaagd. Maar dit zou hem niet van zijn geloof doen afwenden. Absoluut niet. Kijk naar de overtuigingskracht. Die deze mensen in zich hadden. Als ik mijn geloof met mijn leven moet bekopen. Dan doe ik dat. Ik offer alles op. Omwille van mijn geloof. Natuurlijk. Dat betekent niet dat jij jezelf in problemen moet brengen. Nee. Maar als het jou overkomt. Stel je voor. Zonder dat jij erom vraagt. Je komt voor een beproeving te staan. Of het wereldse. Of je geloof. Kies maar. Dan dient een moslim de keuze te maken. Die alle rechtschapen profeten hebben gemaakt. En hun rechtschapen volgelingen. Kies voor je geloof. Wat je ook verliest. Werkelijk Allah subhanahu wa ta'ala. Zal jou ter vervanging iets beters geven. Dus hij zei. het deed hem niet van zijn geloof afwenden. Vervolgens. Zal zijn vlees vlees van zijn lichaam, let op, met een metalen kam, metalen kam, van zijn botten, geschraapt worden, wordt weggehaald, je houdt gewoon weg, dus je komt met een metalen kam, en je houdt gewoon het vlees van zijn botten weg, en dat is ongelooflijk, ongelooflijk pijnlijk, het zijn de spieren, het zijn de zenuwen, het, zijn, het is weefs, noem het maar op, alles gaat eraf, uiteindelijk blijft er maar een bot over, maar ook dit zal hem niet van zijn geloof doen afwenden. Waarlijk Allah de Verheven zal deze kwestie, daarmee doelende op het geloof, zal deze kwestie vervolmaken totdat een ruiter van Sanaa tot Hadramaut reist zonder iets of iemand te vrezen, behalve Allah en de wolf voor zijn kudde. En vervolgens zei de profeet, vrede zij met hem, jullie zijn echter haastig. Subhanallah, overgeleverd door Bulgarië, haastig. Deze mensen werden daar te plekken gefolterd en gedood. Hè? Toen hij, Gabab radiyallahu an, om enige verlichting vroeg, vond de profeet dat hij te haastig was. Wat ze denken van ons? We hebben het goed. Wij kunnen... Gaan en staan wanneer wij willen. En je kunt bijna zeggen. Dat je eigenlijk zonder enige moeite je geloof. Kan praktiseren. Niks aan de hand. Ja. Er zijn soms uitspraken. Die tegen borst stuiten. Er worden soms lelijke blikken naar jou toegeworpen. Ja maar meer is er niet. Wat is dat in vergelijking met wat deze metgezellen. Aan het meemaken waren. En toch zegt de profeet jullie zijn te haastig. En dat moet ons natuurlijk aan het denken zetten beste mensen. We hebben het heel goed in vergelijking met deze mensen. Wat zij moesten doormaken. Zij hebben geleden. Zij hebben gestreden. Zij hebben gevochten. Zij hebben het geloof met hun leven moeten bekopen. Zodat uiteindelijk het geloof ons zal bereiken. En wij genieten vandaag de dag van de vruchten van deze mensen. Wat zij teweeg hebben gebracht. Eén van deze grote mannen die heel wat moest doorstaan in de naam van het geloof was Bilal ibn Rabah al habashi Hij was een slaaf van Omeya ibn Khalaf. Blijf je verbazen hoe deze man in de pre islamitische tijdperk van geen waarde was. Niemand keek om naar hem. Niemand respecteerde hem. Hij was donker van kleur. Hij was ook nog een slaaf. En kijk wat de islam van hem heeft gemaakt. Een van de voormannen van de islam. Een voorbeeld voor iedereen. Hem is ook de eer toegekomen om de oproep door het gebed te verrichten. Dus hij was een slaaf van ibn Nughelf. En deze man werd gekenmerkt door hardvochtigheid. Door strengheid. Hij bracht hem naar de binnenplaats van Mekka. Als de zon op haar hoogste punt stond. En de hitte van de grond niet te verdragen was. Om dan vervolgens gefolterd te worden. Dus hij liet hem plaatsnemen op de grond. En liet een grote steen op zijn borst vallen. Hij riep in zijn gezicht. Bij Allah. Je zult in deze toestand. Dus Omeya. Bij Allah. Je zult in deze toestand blijven. Tot aan de dood. Of je moet Mohammed verlaten. En de laat en de uzza weer als goden erkennen. Hij werd gefolterd. Gedood. Gestraft. Lag daar onder de zon. Onvoorstelbaar. Je wil niet in zijn schoenen staan. En toch. En hij zegt tegen hem. heb je nog Ik laat je alleen maar gaan. Werkelijk. Alleen maar gaan. Als jij weer de godheid van Laat al-Uzde erkent, dan pas laat ik je gaan Bilal radiyallahu an liet zich door alles wat hem overkwam niet kennen en hij weigerde Omeya zijn zin te geven hij weigerde hij riep tegen alle verwachtingen in als je daar zou staan en je kijkt toe en je ziet wat hem overkwam dan denk je hij gaat het zeggen en het is voor hem toegestaan. Zolang zijn hart maar overloopt van geloof. Mag. De islam zoals ik zei is een geloof. Dat gekenmerkt wordt door eenvoud. Gekenmerkt wordt door gemakkelijkheid. Islam gaat niet van jou dingen vragen. Die buiten jouw vermogen liggen. Kan niet. En toch. Buiten alle verwachtingen. Iedereen dacht. Van hij gaat het zeggen. Maar hij riep. Tegen. Alle verwachtingen in. ...ahadun ahad... ...woorden die getuigen van het feit... ...dat de bitterheid... ...beste mensen... ...van de bestraffing... ...het heeft verloren... ...van de zoetheid van het geloof... ...ook placht hij te zeggen... ...als ik iets kon zeggen... ...luister naar Bilal radiyallahu anhu... ...een voorbeeld voor ons... ...wat betreft standvastigheid... ...wat betreft vasthoudendheid... ...hij zegt... ...als ik iets kon zeggen... ...waarmee ik jullie... ...nog woester kan maken... Dan had ik het gedaan. Dit alles. Heeft Bilal verdragen. Omwille van zijn heer. Hij is zelfs uitgegroeid. Tot een symbool voor een ieder. Die vanwege zijn geloof. Zware tijden moet ondergaan. Werkelijk. Deze folteringen. Hielden stand. Totdat Abu Bakr. Radiyallahu anhu, op een dag voorbij kwam. En tegen Omeya zei. Tot wanneer blijft dit doorgaan. Wordt het niet tijd dat jij Allah vreest voor hetgeen wat jij deze man aandoet? O Omeya, is het niet genoeg geweest? Wana Omeya ibn Ghalef riep, jij bent degene die hem heeft verpest. Breng hem dan redding als je kan, zei hij tegen hem. Breng hem dan redding als je kan. Wana Abu Bakr radiyallahu anhu zei, ik ben bereid dit te doen. Ik heb voor jou een zwarte. Jonge man. Die sterker is dan hij. En die ook nog jouw geloof aanhangt. Waar Naomea zei. Ik accepteer van jou dit aanbod. Je hebt niks aan hem. Hij is een moslim. Laat hem gaan. Ik geef jou. Een slaaf die sterk is. En die beter is. Voor jou dan. Want hij hangt ook jouw geloof aan. En laat Bilal gaan. Waar Naomea zei. Ik accepteer van jou dit aanbod. En zo werd Bilal radiyallahu anhu. Uit de handen van deze tiran bevrijd. En wat ons ook opvalt beste mensen. Is de rol die Abu Bakr radiyallahu anhu. Heeft gespeeld. Aan het begin van de islam. We hebben in het verleden aangegeven. Hoeveel van de grote metgezellen. Zijn niet door Abu Bakr radiyallahu anhu. ...de islam binnengetreden. En hoeveel slaven... ...heeft hij niet vrijgekocht. Want Bilal is niet de enige. En dat deed hij allemaal omwille... ...van zijn heer. Dat hij hiervoor zelfs in de Koran... ...werd geprezen voor deze eigenschap. Abu Bakr radiyallahu anhu. Als wij lering hieruit... ...kunnen trekken... ...beste mensen... ...wees als deze... ...voorvaderen van ons. Wees... Als deze voorbeelden van ons. Die werkelijk niets, maar dan ook niets tussen hen en het geloof lieten komen. Zij die alles hebben opgegeven omwille van Allah subhanahu wa ta'ala en zijn profeet. Subhanakallah, bihamdik,